Een Afghaans radiostation voor vrouwen dat door de Taliban was gesloten mag weer gaan uitzenden. Het station zendt onderwijs- en voorlichtingsprogramma's uit die ook door vrouwen worden gemaakt. Onder het bewind van de Taliban zijn de rechten van vrouwen sterk ingeperkt, net als de persvrijheid. Begin deze maand was er een inval bij het radiostation. De zender zou zich niet aan de uitzendvergunning hebben gehouden en hebben samengewerkt met verboden buitenlandse media. Volgens de Afghaanse overheid heeft het station beloofd zich voortaan aan de regels te houden. Het weer vanochtend bewolkt en in het noordwesten mist. In de loop van de dag vanuit het zuiden zon. Het blijft droog bij 7 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 fijn dat jullie weer ingeschakeld hebben bij ZFM Jazz. Het live jazz programma dat uitgezonden wordt vanuit de studio hier in Zandvoort. Vandaag zou je eigenlijk collega Jaap zitten, maar die is herstellende van ziekte. Maar is gelukkig weer in maart te beluisteren. Uh, dus ik neem de honneurs waar, uh, Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Wat krijg je vandaag voorgeschoteld? nou? Een lekkere mix van uh, muziek, van blazers, pianisten en gitaristen... en zelfs vocalisten. Veelal van albums die uh, recentelijk zijn uitgekomen... maar zich uh, duidelijk laten inspireren door de jazz-traditie... zonder daarbij uh, retro te worden of te klinken. We gaan weer lekker van de mainstream... naar enkele sidestreams van de jazz in het tweede uur... met nummers van uh, bekende en minder bekende jazzgoden. Dus heb je behoefte aan een uh, opkikker? En uh, opbeurend geluid in deze verbazingwekkende en hectische tijden... Blijf dan de komende twee uur gekluisterd aan je radiocomputer of telefoon. We openen het bal met het nummer Lone Star... van de Amerikaanse saxofonist Walter Smith III... van zijn tweede album voor het Blue Note label. Dat album uh, is getiteld Three of Us Are From Houston... En Ruben is not. En dat verwijst naar het feit dat uh, Ruben Rogers, de bassist van de Virgin Islands, uh, komt. Drummer Eric Harland en uh, pianist Jason Moran... zijn net zoals uh, Walter Smith III in uh, Houston geboren en getogen. Vrije plaat van die uh, Walter Smith III... wiens uh, saxofongeluid uh, een beetje ja, herinneringen oproept aan uh, Sonny Rollins en vooral uh, Joe Henderson. Gaan we uh, verder met een, uh, een levende legende: uh, pianist George Cables. A warm welcome to our fans across the globe. In particular to our friends from the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in. Pianist George Cables is al uh, vijf decennia actief... en vooral bekend als uh, Sideman van uh, eerder genoemde Joe Henderson... van uh, Dexter Gordon, Freddie Hubbard en Woody Shaw... Zo'n 18 jaar geleden onderging hij een nier- en levertransplantatie. En in 2018 moest zijn linkerbeen gedeeltelijk geamputeerd worden. Hij liet zich niet uit het veld slaan... en kwam onlangs op zijn 80e verjaardag ijzersterk terug... met een nieuw album, I Hear Echoes, getiteld. En ja, het is echt bewonderenswaardig. Uit George Cable's doorzettingsvermogen en geweldige muziek... valt veel inspiratie... Te halen. En uh, daarbij op dat album uh, I Hear Echoes wordt hij bijgestaan door Eshet op Bas en Jerome Jennings, uh, de drummer. En het nummertje wat je net hoorde heette A Blue Nights en dat komt van de hand van die George Cables uh, zelf. Um, gaan we nu over naar een, een drieluik van gitaristen, uh, albums die uh, nou, vrij recentelijk zijn uh, uitgekomen. Ik begin met een, uh, nog een sideman-gitarist, uh, Tom Rotella. Uh, die is niet bij het grote publiek bekend... maar dat komt vooral uh, omdat hij als studiomuzikant werkzaam uh, was... of is in de filmstudio's van uh, Hollywood. En zijn gitaargeluid uh, is vooral te horen in films, tv-series... zoals Sex in the City, Family Guy, The Simpsons... Uh, vorig jaar bracht hij eindelijk een uh, ronkend en uh, swingend album uit als uh, bandleider. Uh, Side Hustle toepasselijk uh, getiteld. En de, dat album neemt je mee terug naar de funky uh, orgel uh, trio's en soul jazz sound van de jaren uh, 60. Uh, met Bobby Floyd op orgel en onder meer Eric Alexander op uh, tenorsax. Ga luisteren naar Tom Rotella met het nummertje Not So Much. nummertje Not So Much van gitarist Tom Rotella hoorde je dus eerst. En dat werd gevolgd door een, een nummer van het debuutalbum... van een aanstomend talent op gitaar uit Amerika, Jackson Potter. Het uh, album heet Small Things en het nummertje wat je net hoorde... heette Everything I Love. En, en daarop doen onder meer mee uh, Troy Ro Roberts op uh, tenorsax en Alex Riddout op uh, trompet. Vrije album... Uh, small Things dus van die Jackson Potter. Iemand om in de gaten te houden denk ik. Het drieluik aan gitaristen wordt uh, uh, beëindigd met een andere Amerikaan. Uh, Tony Romano heet hij. Uh, die is uh, uh, woonachtig in New York en heeft een uh, geweldige... Uh, Nieuw album, uh, vorig jaar afgeleverd. Uh, Three Chord Monty heet het. Uh, uh, veel Latijnse uh, Latin Jazz uh, invloeden daarin. Uh, het volgende nummertje heet uh, Roomba Ayesk, uh, Roomba-achtig nummer dus. Van de hand van die Tony Romano zelf. En uh, op dat album doe mee Paul Carlon op tenoorzaaks. Uh, en ook uh, Rob Garcia op uh, drums. ZFM Jazz. Rumbaesque, vrij. en die Tony Romano die uh, ja, is vooral bekend als uh, Sideman, studiomuzikant werkte veel samen met uh, Randy Brecker, Stanley Jordan en Joel Fram <tiek> komen we bij het volgende nummer, Day by Day van een jonge dame die geen introductie meer behoeft Seems to grow There isn't any end to my devotion It's deeper dear by far than any ocean Find that day by day you're making all my dreams come true So come what may, I want you to know That I'm yours alone, and I'm in love Making do with taters and grits, standing up each time you get hit, hit. Jazz, jazz, jazz, Ain't jazz. nothing but soul. ZFM Jazz. Eerst Samara Joy. Uh, zij maakte de afgelopen uh, jaren furoren met haar machtige stem en uh, vocale capaciteiten. Was een van de sensaties van uh, Noachi Jazz in uh, 2024. En is daar komende zomer in Rotterdam weer te bewonderen. Een nieuwe ster in het klassieke vocale jazz genre. Uh, het nummertje wat je hoorde komt van haar laatste album Portrait. En het nummertje was natuurlijk uh, Day by Day. Day. En dat werd gevolgd over klassiekers uh, gesproken... door uh, Duke Ellington en Coleman Hawkins... van het uh, ja, historische album Duke Ellington Meet Coleman Hawkins... uit 1963. Dat was eigenlijk de enige keer dat ze uh, samen een plaat hebben opgenomen... deze twee iconen uit de jazzgeschiedenis. Uh, uh, je hoorde ze samen in het nummertje Ray Charles Place... Uh, ja, dat is een, echt een, uh, een historisch uh, album, moet je opzoeken. Uh, uh, kom ik bij de Dam John. De Nationale Gezelschap, de Damn John, heeft zijn uh, wortels in Amsterdam. De groep uh, debuteerde een tweetal jaar geleden met het uh, album Master Street... waarbij ze werden bijgestaan door de Amerikaanse alt Dick Oates... Uh, die stevens uh, gastdocent aan het uh, Amsterdamse conservatorium volgens mij. Uh, inmiddels ligt er het uh, vervolgalbum Forward... met daarbij wederom een uh, rol voor die Oates... Uh, de band bestaat uit Frans Groenendijk op uh, sax, Martin Diaz op sax. John Ford op gitaar. Philip Lewin op bas. En Nitin Paré op drums. Uh, en dat album is dus vorig jaar 2024 uitgekomen. Het nummertje net. Blues for Oats. Uh, Jazz in Nederland brengt me bij Jazz in Zandvoort. Zoals je weet. Elke maand is er ook een concert in het Nieuw Unicum. Uh, komende. Uh, niet komende zondag. Maar de zondag daarop. 9 uh, maart is er natuurlijk het concert van uh, Wiebke Bonnet en uh, Les Garçons. Uh, interpretaties van Frans chansons En wie zijn dan de garçons? Uh, Jean-Louis van Dam natuurlijk op piano accordion, Marcel Boy op bas en Franco, Frank of de Brinke op drums. Eau de chanson heet het. En er zijn nog een twintigtal kaarten uh, beschikbaar. Dus ga naar de uh, website jazzinzandvoort.nl om die kaarten te reserveren. Wees er snel bij. We gaan uh, door met een andere zangeres uh, die ik wel eens vaker gedraaid heb. Die heeft ook een nieuw album uit. Uh, Eugenie Jones. Nieuw release. Where you gonna run to, Cinnamon Where you gonna run to, Cinnamon Where you gonna run to, all on, all on them day Well I run to the rock Please have me, I run to the rock Please have me, I run to the rock Please hide me, guy, all on, all on them day But the rock cried out I can't hide you, the rock cried out I can't hide you, the rock cried out I ain't gonna hide you, all on, all on them day And I said, rock, what's the matter? The sea and it was bleeding I ran to the sea, and it was bleeding all on all of them day. Cinnamon, you are a bit brain, Cinnamon, you are Eugenie Jones, die stortte zich pas uh, op latere leeftijd uh, volledig op uh, de muziek, heeft inmiddels een plaat of 4-5 op haar naam staan en dit is haar laatste gewoon Eugenie Jones uh, geheten en het nummertje uh, getiteld Cinnamon Dat is een oude folksong volgens mij. We zitten tegen het einde van het uh, eerste uur. We gaan eruit met wat klanken van Michael Dees. Dat is een trombonist, maar die speelt ook baritonsax. En nadat Roy Hargrove dat uh, geluid van de baritonsax... van die Michael Dees had gehoord, zei hij... daar moet je ook uh, een plaat mee maken. Of daar moet je mee verder gaan. Uh, het uh, trombonegeluid dus uh, komt niet van uh, Dees... maar van een andere kanjer Steve Davis Grooves, Groove... Uh, uh, grooves, Groove, dat is eigenlijk een eerbetoon aan die uh, Roy Hargrove... Um, minor funk heet het nummertje. Tot zo dadelijk naar de uh, na het nieuws.